T66, GroenLinks en ChristenUnie. PvdA-leden klaagden dat de partij niet was uitgenodigd voor het begrotingsoverleg, maar Samsom zei dat de partij wel was uitgenodigd, maar dat hij alleen bij het kruisje mocht tekenen. Samsom zei op de ledenraad ook dat hij zich kandidaat stelt als lijsttrekker, waarna hij applaus kreeg van de aanwezige PvdA-leden. Het weer vanavond vooral in het westen regen, morgen vooral smiddagsbuien, het wordt zo'n 16 graden.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 Vrijdagmiddag even over de klok van 3 uur. Dat betekent dat het natuurlijk tijd is voor de hitlijst van Europa. De Euro Breakdown. Iedere vrijdag hoor je tussen 3 en 5 hier voorbij komen op ZFM Zandvoort. 22e jaar, nog weer dat wij hier de hitlijst te presenteren. De aflevering 17 van deze jaar, vandaag alweer 27 april van 2012. Het is lekker verdeeld. Deze zijn namelijk 17 stijgers en 17 dalers. Er zijn ook de 3 zittenblijvers en er zijn ook nog eens 3 nieuwe binnenkomers heeft natuurlijk ook drie plaatsen uit de lijst moeten verdwijnen. Kevin de DeGrawl en Soldier doen dat na 16 weken. Lana Del Rey, Born to Die na 12. En de Juan Franca, UMI, al na 5 weken weer uit de lijst verdwenen. Nummer nummers 38, 39 en 40 waren dat van vorige week. Nu dus alle drie uit de lijst. Een goede week voor Of Mons en Men. Little Town gaat 9 plaatsen omhoog en is de snelste stijger van deze week. Laf van Top van zei, daar is Europa ondertussen wel klaar mee. De plaats zakt 14 plaatsen en daarmee de snelste daler. Langs genoteerd zijn deze week twee. Eentje komen we pas in het volgende uur tegen. Het is van Jason Morris. I won't give up. Staat al 15 weken in de lijst. Een andere zak deze week van 33 naar 40. Hij, hij zijn er drie. Hij zijn Wiz Calafia, Snoop Dogg en Bruno Mars. Jong, Wild Freeze. Staat ook 15 weken in de lijst. Maar zakt wel van 33 naar 40. En daar beginnen we dus onderaan de lijst. Breakdown op vrijdag. Breakdown op reno. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George Van Dam. Is dit ding gewoon? Wordt. So what, we get drunk, so what, we don't sleep We're just having fun, we don't care who sees So what, we go out, that's how it's supposed to be Living young and wild and uh, free uh, uh. So what, I keep them rolled up, sagging my pants I caring what I show, keep it real If you don't know me, keep it playing with my bros It look clean, don't it, watch that the other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 Black put the so in the when we get drunk, so up We don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So up We go out. That's how it's supposed to be. Living young.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 Iets so, uh, so, uh, so, uh, <laughs> wat je hopelijk dit weekend ook gaat doen, just having fun. Die vrije weekend kan je natuurlijk lekker gebruiken om de hele weekend naar een te luisteren. De hele weekend zit weer vol met programma's, informatie, entertainment. Het zit helemaal vol. Laat je radio dus lekker op de 106.9 FM staan of op de avond natuurlijk 104.5. <kijs> voor de eerste binnenkomen gaan we naar plek 38. 39 slaan we deze week even over in zijn handen van Roots en Mamadou daan. 14 weken staat hij in de lijst zak van 35 naar 39. 2012, dat lijkt toch al het jaar te worden van de Braziliaanse hits. Michel Telo die scoorde al een van de grootste hits van dit jaar met IC Pego. Maar zijn opvolger, die staat er klaar en Dat is deze keer niet Tello zelf. De eerste in de rij, mogelijke zomerhit, komt van Gustavo Lima en die heet Ballade. Balade kwam afgelopen jaar al uit in de top 10 in eigen land, maar daar wordt hij nog steeds flink vervolgd in een stroom. komt het nummer nu dus ook in Europa uit. Dat is gezien het succes van de IC Etepego en de naderende zomer natuurlijk niet bepaald een vreemde actie. De volgende overeenkomst tussen beide nummers, dat is de Braziliaanse voetballer Neymar. Want Neymar die is op de YouTube in verschillende filmpjes te zien met beide zangers. Misschien iets minder toegankelijk dan IC Etepego maar toch lekkere zomers. Gustavo Lima en Ballade. De balada, ik ga een dik Check for check, check, check, check, check, check, check Die je meteen aan de zomer denken. Gustavo Lima en Ballade Nieuw binnenkomen dus op 38 En of het weer zo blijft Als dat het nu is Dat gaan we natuurlijk om half 4 even bekijken Dan gaan we kijken naar het weer voor het komend weekend En dan nemen we ook meteen maar even dag mee Wat natuurlijk maandag alweer Voor de deur staat we staan er even een paar over op 37, Snow In The End, Fun en Chanel, Monois, We Are Young op 36. Beyoncé dus een van de zakkers van deze week en zij doet het wel heel snel. Laf van Tap zag namelijk van 21 naar 35 in de 14e week. Daarmee de snelste dalen. Tijd voor een uh, klein sprookje dan. Want er was eens lang geleden. een muzikaal talent dat RB-muziek. een geheel nieuwe betekenis gaf. Helaas kreeg uh, dat allesverslindende trend. die dans en pop heet. hem in zijn greep. en raakte de muzikus verblind. door het succes dat hem opleverde. Vervolgens begon. Uh, Sinistere figuren als Pitbull, Will.i.am en Justin Bieber hem te ontdringen. Zijn naam was Usher. En hij uh, wist met singles als OMG... I got us falling in love again... ...en more natuurlijk wereldwijd de hitlijsten te bestormen. Een zijn ziel en liefde voor R&B muziek... bleken uh, al lang verloren te zijn gegaan. En niks blijkt nu minder waar... ...want Usher die heeft zijn waardigheden hervonden. Opvallend wijsdag bracht uh, Mr. Raymond... ...heel onverwacht zijn nieuwe single Climax uit... ...op geproduceerd is door uh, Diplo. Uh, deze samenwerking vloeide een mix van R&B en electro-pop. Diplo Next Level Electrosound noemt. Als je bezinkt in de hoogste registers de liefde... dat begeleid wordt door een heel subtiele trendy, trendy uh, instrumentaal... ...die slechts uh, één keer continu herhaalde noten bestaat. Serious, the best records I've been part of. Al een trotse Diplo. Climax is inderdaad een briljante trek die puur sectiones uitstraalt. woorden schieten tekort om te beschrijven hoe blij Asher is met uh, deze nieuwe plaat. En dat hij eindelijk weer eens gewoon zijn R&B-kant op kan gaan. Climax komt deze week binnen op 34. Usher terug in de lijst van Europa. Wasn't enough. You get upset. Mm. We argue too much. We made a mess of what used to be love. So why do I care? Mm. I care at all?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 Die wij leren kennen via Waka Waka, It's Time for Africa... ...Kneen, en de dame die na uh, al jaren meeloopt in de muziekindustrie... ...Nelly vertrouwde. samen. Is Anybody Out There Ga deze week omhoog van 36 naar 32. De laatste binnenkomen vinden we dan op 31. Hoewel uh, Better Than I Know Myself een uitstekend nummer is... ...bleek het niet geschikt als de lead voor Lamberts aankomende studioalbum... ...Trash Pacing... Deze sterke pianoballade wist niet voldoende op te vallen tussen de alledaagse pop dance hitlijsten. En om toch nog even de aandacht op zich te vestigen voor het album dat op 15 mei verschijnt, brengt Adam nu Never Close Your Eyes als single uit. nummer met aanzienlijke hogere kans om een hit te gaan worden. Net als diens voorganger is er ook een Never Close Your Eyes geproduceerd door succesvolle Dr. Luke smaakgevende ingrediënt in de elektropopformule dat is Bruno Mars wat je invloed in het schrijfproces duidelijk te horen is een hoge uithalen van Lambert. textueel gezien ligt het nummer in de thematische trend van feesten I wish that this night would never be over there's plenty of time to sleep when we die so let's just stay awake until we grow older if I had my way we would never close our eyes een sterke zet van Lambert, het Git-alarm, uh, dat zal wel klinken bij deze blad. Want Adam Lambert en Bruno Mars doen het meteen goed hoor. Never close your eyes, komt deze week binnen op 31 in de lijst van Europa. de binnenkomer van deze week in handen van Adam Lambert en Bruno Mars never close your eyes Laat nou, eens even kijken hoe de lijst dan eruit ziet. De nummers 40 tot en het 31. Wiz Calavia, Snoop Dogg en Bruno Mars. Jong, wild en free. In de 15e week zakken zij 7 plaatsen naar nummer 40. Russell Kicks, Mama Daum staat nu 14 weken in de lijst. Zakken naar 39. Gustavo Lima en Ballade komt nu binnen op 38. 37. Drie plaatsen Vlies in de 12e week voor Snoop, Fortwell. En in the end... Fun, Chanel, Monois en We Are Young in de 28e week. In de 14e week van 28 naar 36. Snel dalen van 21 naar 35 in de 14e week. 14 plaatsen verliezen voor Beyoncé Love on Tap. Usher Klimax komt nieuw binnen op 34. 33, 10 plaatsen verliezen in de 13e week voor Michel Kubanaga. Home again. Knaan en Nelly Vertado Is anybody out there? In de derde week gaan zij hem ook van 36 naar 32. 31 dus nieuw binnen voor Adam Lambert en de Bruno Mars. Never close your eyes. Dit is het nummer 29, acht plaatsen in de tweede week voor David Guetta, Chris Brown, Lil Wayne. You're a beast, you're a really beauty Man, I think somebody didn't gave Cupid a Uzi Shoot me, you're a firework Brighter in the dark So let's turn off the lights I can only imagine in de tweede week omhoog van 37 naar 29. Een samenwerking tussen David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne. ZFN Westkust bericht. Even over de klok van half 4 op deze vrijdagmiddag. Vanochtend schijnt de zon nog geregeld, maar vanmiddag neemt de wolken toe. Het blijft wel droog in een wijdmatige aan zee, vrij krachtige zuidwestelijke wind. In de loop van de dag neemt de wind wel in kracht af. Temperatuur vandaag maximaal 16 graden. Vanavond en de komende nacht is het dan weer bewolkt, maar wel overal droog. Het is wakker tot de hooguitmatige naar noordoost draaiende wind. Daalt temperatuur naar 9 graden. Morgen is dan weer bewolkt en valt er ruime tijd regen. Vooral in de middag regent het stevig door. Tussen 8 uur in de morgen en 8 uur in de avond kan er gemiddeld zo'n 12 mm aan regenwater vallen. De noordoostelijke wind die neemt in de polder toe naar vrij krachtig en naar zee krachtig. Kracht 6 en de temperatuur die stijgt morgen naar een graad of 14. En zaterdagavond in de nacht naar zondag is het ook bewolkt en regent het gewoon vrolijk door. De noordoostelijke wind matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Zondag dan is het ook weer behoorlijk Het regent nog af en toe en een stevige noordwestelijke wind Die neemt duidelijk in kracht af De temperatuur zal zondag uitkomen tussen de 16 en de 18 graden Maandag koninginnedag Dan ziet het weerbeeld gelukkig wel prachtig uit De zon die schijnt flink, blijft droog En het wordt een graadje of 17 Dus alles bij elkaar gaan we een lekkere koninginnedag tegemoet wat we ook tegemoet gaan is, gewoon nog anderhalf uur lang de grootste hits van Europa. En even die platen is van The 5 en Whisky En die heet De P-Foon. Het ritme van Sans Force,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 And the Don't get Hits, die scoren ze altijd met iemand Haar eerste single Check It Out werd uh, Nummer 27 in de 1940 Samen met Will I Am Nummer 28 werd ze samen met David Guetta en Flow Ryder Where Damn Girls At Turn Me On, met David Guetta kwam tot 26 Madonna en Mia Give Me All Your Loving kwam tot uh, 18 de afgelopen plaat waar ze alleen zelf in zingt. Die is nog niet in het Nederlands op 40 gekomen. Maar staat nog steeds in de tipparade. Daar komt die trouwens nog niet verder dan plek 5. Ik heb het over Nicky Mier en de Starships. In de vierde week gaat zij hem over van 29 naar 27. can barely think you're replaying my brain, find it hard to see, oh, -oh. waiting for my phone to blow, uh-oh, yeah, now I'm here in a sticky situation, got a little trouble, yep, and now I'm pacing, five minutes, ten minutes, now it's been an hour, I don't wanna think too hard, but I'm sour. Time, Such a crime, not a single word slipping on up the throne just to calm my nerves Oh-oh, bottles by the phone Oh yeah Add me up, pad me down, turn me inside out That's enough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 Kwam ook drie weken geleden in lijst. Kwam vorige week niet verder dan 32. En nu nog steeds twee plekjes achter Rihanna. Dus op 24. En plaats ertussen dat is... Uh, Alicia Reed en de Smokers Alone again. In de twaalfde week zakt die uh, vier plaatsen. Van 19 naar 23. Voor je klaar staat de laatste in de... Voordat we de top 20 ingaan. De nummer 21 is dat dan. En die zijn de handen van uh, Hot Ray en uh, Honestly. Honestly staat nu vier weken in de lijst en gaat omhoog van 26 naar 21. Honestly, why are my clothes out on the street? Honestly, I think you've lost your mind. I can't believe I came home to find my car kid. Honestly, I'm way too tired to fight. Round and round, drama every time. I'm a go cause I got no place. ...dat was de nummer 21... ...dus kijken wij even achterom... ...vinden wij op 30, 12 plaatsen verlies in de ...voor Katy Perry, Part of Me... Van 37 omhoog naar 29 in de tweede week David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne I Can Only Imagine Room 5, WizKalavia en de Payphone In de tweede week omhoog van 38 naar een, Van 31 naar 28 Nicky Mier en Starships In de vierde week van 29 naar 27 Averjack en Shaman and Logic Can't Stop Me Now Zet één plaats in de zevende week naar 26 Far East Movement, Justin Bieber Live My Life in de negende week van 22 zakken naar 25 Carmen en Broken Heart, dat staat nu drie weken in de lijst, gaat van 32 omhoog naar 24 Alicia Reed en Jump Smokers Alone Again in de 12 week zakken van 19 naar 23 Vienna, Where Have You Been staat nu drie weken in de lijst en gaat omhoog van 30 naar 22 North Ray, Honestly in de vierde week omhoog van 26 naar 21 Op nummer 20 staat drie weken in de lijst is van Meijer Houthouner en Rizzle Kicks en de plaatheid The Walk 27 dus omhoog naar nummer 20. En dit is de laatste voor het nieuws van 4 uur die je van me krijgt. Daarna gaan we op weg naar nummer 1 van Europa.